Twee uur. Het NOS-journaal. Onno, Duiven en E-Wit. De AVRO besteedt vandaag op radio en tv aandacht aan het overlijden van Willem Duis. De legendarische presentator overleed afgelopen nacht in een ziekenhuis in Hilversum op 82-jarige leeftijd. Vanavond om half elf is op Nederland 1 een speciale uitzending te zien... waarin vrienden en collega's van Duis herinneringen ophalen. Op Radio 2 wordt onder meer tussen 7 en 8 uur vanavond een documentaire over de presentator uitgezonden. Willem Duis was decennia lang een begrip op radio en televisie. In de jaren 60 en 70 presenteerde hij 170 afleveringen van Voor de Vuist Weg, de eerste talkshow op de Nederlandse tv. De titel nam hij letterlijk, want hij bereidde weinig voor. Zijn collega's roemden zijn improvisatietalent en zijn fenomenale geheugen. Het programma ging bijna altijd over tijd, door de losse presentatie. Verder was Duis te zien in vele tv-panels, zoals bij Top of Flop en Babylonië. Duis behoorde in zijn jeugd tot de beste tennissers van Nederland... en later verzorgde hij tv-commentaar bij internationale tennistoernooien. Voor de Avro Radio presenteerde hij 37 jaar lang Muziek Mosaïek, het langslopende radioprogramma ter wereld. Daarin liet hij veel talenten horen onder Willy Towers... wiens carrière na die uitzending op gang kwam. Towers hoorde het nieuws over het overlijden van Duis vanochtend, vlak voor een optreden. Het is een heel dubbel gevoel, dan sta je daar, weet je. Het gebeurt op Duisplein, op dag, En dan net voordat je op moet, krijg je zo'n bericht. Dat is natuurlijk een slecht moment, toch? Ik heb je never more alone opgedragen aan Willem. In 1999 nam Duis na 40 jaar definitief afscheid van de radio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 Dan het weer, hier en daar wat sluierbewolking, maar verder volop zon... en maximaal tussen 18 graden aan de kust en 22 in het binnenland. Ook morgen zonnig en warm. ANWB Verkeersinformatie. Nog steeds is er vakantieverkeer op de weg. Ik geef een selectie daarvan op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Laren en Amersfoort-Noord, dat alles bij elkaar 12 kilometer file... A2 eind richting Maastricht tussen Leenderheide en Afrit Valkenswaard. 2 kilometer na een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Verderop naar Maastricht tussen Maastricht Airport en Knoopert Kruisdonk op de A2 3 kilometer file. A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag malieveld 3 kilometer. En de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen Bergen op Zoom en Knoopert Marquisaat 7 kilometer. En tussen Rilland en Afrit Ierseke, 3 kilometer. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Mag je fixen. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Het is vandaag een feestdag, een feestdag, En daarom een iets andere Dit is de Dag dan u gewend bent. Hier aan tafel de bekende VVD-politicus Hans van Balen. Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan het met u hebben over iets dat binnen de VVD vaak als een privézaak wordt gezien, namelijk uw levensovertuiging. Premier Rutte noemt zich een gelovig mens, dat geldt ook voor u. Maar liberaten laten daar weinig van doorklinken in het politieke debat. Vandaag maakt u een uitzondering, want op ons verzoek schreef u een brief aan God. En daar gaan we dit uur naar luisteren en over doorpraten. Maar eerst, uh, ja, we hoorden het vandaag net in het nieuws, de bekende tv-persoonlijkheid Willem Duis is overleden. Heeft u een herinnering aan hem? Jazeker, uh, voor de vuist weg was zijn programma. Uh, daar had hij een goudviskom uh, op zijn tafel staan. En hij interviewde allemaal bekende mensen, chansonniers, uh, artiesten. En het was een, uh, ja, een aardig programma. Uh, ik was natuurlijk vrij klein to toen ik dat zag. Uh, maar het was uh, een beroemde man met een beroemd programma. Ja. En jij, Steven Pont, herinneringen? Ja, de dieren. Hè? De dieren die hij die altijd in zijn uitzending uh, haalde. Dat kan ik me ook nog wel herinneren. Als klein jongetje had je daar de meeste interesse voor, waarschijnlijk? Ja, dan nou kregen wij pas televisie toen ik zes jaar oud was. Dus ik zag het denk ik vooral bij mijn, uh, bij mijn grootmoeder... Uh, Willem. Dat maakte haar tot een uh, waarschijnlijk populair bezoekadresje. Uh, Zeker. Ja. Want ook toen wij nog zwart-wit hadden, had zij al kleur. Dus het was... Uh, ja. Ja, Steven, jij bent ontwikkelingspsycholoog. Je gaat zo interessante lijnen trekken uit een onderzoek... wat deze week is verschenen. Um, waarin staat dat kinderen die minder snoepen... meer kans maken om later carrière te maken. Ja. Nou, hoe dat zit, hoort u later dit uur. Um, Steven, hier heb ik een uh, heerlijke koek liggen. Als ik die nou een uur laat liggen, dan krijg ik er twee. Is dat een beetje de essentie van het onderzoek? Nou, het is niet de essentie, maar het is wel een deel van, ja.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 Uh, dan moet ik één ding, twee dingen zeggen. Eén, dat u zich nou niet kwaad maakt van al die kleine peuters op het scherm zo laat. Want in eerste plaats is dat best leuk voor een keertje. Bovendien in Italië is dat heel normaal. Dan zie je de kleintjes s'avonds laat om tien nog wel gezellig in de warmte zitten. Dat is helemaal niet zo erg voor een keertje. Meneer Adamo, u mag niet zomaar vertrekken zonder nog eenmaal dat geweldige lied van u te vertolken. Ja, u hoort de legendarische stem van Willem Duis... de man van de eerste talkshow op televisie voor De vuist weg. Hij overleed vanochtend. Um, u hoorde op deze zender al verschillende reacties. Aan de telefoon op dit moment Fred Oster, zijn collega van destijds. Die werkte ook bij dezelfde omroep, de AVRO. Meneer Oster, goedemiddag. Goedemiddag. Op welke manier leerde u elkaar kennen eigenlijk? Nou, dat is in uh, het eind van de... 50 jaren, denk ik, zo'n beetje. Begin 60. Ja, oh, ik, ik werd uh, als regisseur-producer op een gegeven moment aangesteld bij, uh, de, bij de AVO. om programma's met Willem Duits te gaan maken. En het eerste programma wat ik met hem maakte was een muziekmozaïek. En dat ging kennelijk zo goed. dat men op een gegeven moment uh, mij ook uh, de, de, het programma voor de Vijfste Weg in de Armen gaf. als een soort embryo. want de directie van de AVO was naar Amerika geweest. en kwam met dit idee van dat Amerikaanse programma terug. zo'n talkshow, want dat kende nog niet in mm. Nederland en uh, Willem en ik werden aan elkaar gekoppeld en dat heeft heel lang geduurd en zo is het eigenlijk begonnen. Ja, hoe lang heeft dat geduurd? Nou, voor mij ook weer een jaar of 7, 8 heb ik de vuist gedaan en toen, ben ik, uh, toen is Theo Oordeman het verder gaan doen. Die is helaas nog overleden. Maar ik heb met Willem nog veel meer andere programma's gedaan. Zoals bijvoorbeeld de programma's uh, als uh, Songfestival, die Willem vaak uh, presenteerde. En ik produceerde die programma's ook. Dus ik heb ontzettend veel met hem te maken gehad. Ik ben veel met hem op reis geweest. Ik ben veel met hem in het buitenland geweest. Dus ik ken Willem eigenlijk als mijn ja. broekzak of als mijn broer. Ja, wat maakt de man nou zo bijzonder? Ja, Willem was een hele bijzondere man in de eerste plaats. Net werd het al gezegd, zijn geheugen was fenomenaal. En dat uh, was voor Willem fantastisch. Want je moet je bijvoorbeeld voorstellen, we, we zochten wel eens wat dingen terug... En dan zei ik, Willem, we hebben destijds een uh, blinde mevrouw gehad. Die kon ontzettend goed breien en die had een hele lange sjaal gemaakt. Ik wil dat nog even terughalen. Waar kan ik dat vinden? Dus ik zei, Willem, dat was 12 oktober 1963 uh, op een vrijdagavond. Ja, maar dan was die vast... En dan keek ik, na, dan keek ik dat naar dom en dan was ja. dat ook zo. Ja, dat... Willem had een geheugen dat was ongelooflijk. Vorige week... In die laatste uitzending waar hij nog in zat, toen het al niet zo goed met hem ging... toen dacht ik nog even te testen hoe het met hem ging, want hij was niet zo goed aanspreekbaar. Althans, je wist niet of hij hoorde wat je zei, want hij kon nauwelijks meer iets terugzeggen. Maar toen ik hem vroeg wat mijn telefoonnummer was van twintig jaar geleden... toen ik op de Weteringsgans in Amsterdam woonde, toen wist hij exact dat nummer nog te reproduceren. Ja, maar Wat heb je daar nou aan als presentator? Ja, als presentator heb je daar natuurlijk ontzettend veel aan. Want je. je kan hem altijd putten uit. Ja, wat, wat jullie doen uit knipselkranten. Willem heeft nooit een knipselkrant nodig, want die weet alles uit zijn hoofd. <laughs> ja, dat is inderdaad. En hij is natuurlijk. Ik bedoel, het feit dat wij hem nu uh, op deze manier. Uh, ja, toch wel herdenken op zo'n dag. U, u zei uh, tegen mij vooraf aan de uitzending. van ja, hij is op uh, een moment uh, overleden. dat jij ja, zeg maar in zijn beroemdheid overleden. Zoiets ja. zei u, hè? Nee, kijk, Willem heeft zijn leven lang altijd beroemd willen zijn en het is hem goed gelukt ook. En Willem zei op een gegeven moment, heeft hij al gezegd, ik wil ook beroemd sterven. En nou, dat is hem gelukt en daarbij dan ook nog op, op hemelvaartdag, het kan, het kan haast iets mooier. Ja, ja, ja dit dat, is echt wat hij wilde, zou u zeggen. Ja, dat is van Willem. Ja, als hij het nog zou kunnen beleven, uh, dan zou hij dat prachtig gevonden ja. hebben. En ik hoop dat hij een goede reis daar naar boven heeft, want dat zal ongetwijfeld wel uh, zo het geval zijn. Willem kennende, want Willem plande niks, maar had een engel op zijn schouder en Willem had altijd geluk. Nou, dat zijn mooie woorden. Uh, heel fijn dat u even aan de telefoon wilde komen om te vertellen. Ik heb het al plezier gedaan. Wilhelm uh, was een fantastische collega en ik uh, ben blij dat ik ooit met hem te maken heb gehad en ik heb aan Wilhelm heel veel te danken gehad, want mijn carrière heb ik ook een beetje aan Wilhelm te danken. Ja, dat u ging presenteren bedoelt u, Bijvoorbeeld, want ik was altijd de eerste reserve en Wilhelm werd nooit ziek, helaas, voor mij. Ah. Oh, ja, dus u zegt ik heb veel aan hem te danken, maar ja, dat, dat was dan wat minder. Nee, maar kijk, je moet ervan uitgaan, um, als je gekoppeld wordt aan een programma wat succes heeft, heb je zelf ook succes. Ja. Het feit dat ik mee mocht lopen in het, in het kielsel van Willem Duijs, dat was natuurlijk al heel belangrijk en verder bepalend voor de rest van mijn carrière. Ja. Je leert iedereen kennen en dat was, uh, ja, dat is belangrijk. Ja. Nou, heel fijn dat u even aan de telefoon wilde komen. En nog een mooie hemelvaartse dag gewenst. Ja, ik dank jullie vriendelijk. Succes met allemaal. Ja, bedankt. Ja. ja, hier in de studio gaan we praten met Hans van Balen. U bent uh, leider van de VVD in het Europees Parlement. Voorzitter van de Liberale Internationale. Wat is dat eigenlijk voor organisatie, de Liberale Internationale? Dat is de Vereniging van Liberale Partijen in de Wereld. Dus daar zitten... De Duitse liberalen bij de Britse, maar ook de Amerikaanse Democrats. Heel veel partijen uit Azië tegenwoordig, in Afrika, Latijns-Amerika. En wij zorgen dat politici met elkaar contact houden. Dat ze van elkaar leren, dat ze discussiëren over belangrijke problemen. Over handhaving van de wet, over milieu, over terrorisme. En wij hebben daar een aantal vergaderingen per jaar over. Binnenkort in Manila in de Filipijnen, waar onlangs een liberaal tot president is gekozen. U bent hier trouwens de gast, omdat u een paar dagen vrij heeft. Anders was dat eigenlijk, euh, nou ja, laat ik zeggen, schier onmogelijk geweest. Nou ja, is dat uh, is, ja, wat ik wilde vragen is dat nou is, is helemaal feestdag in meer Europese landen een feestdag, of is het nou weer zo'n moment waarop zichtbaar wordt hoe verschillend we zijn? Uh, het is niet overal een feestdag. Uh, net zoals je uh, in heel veel landen geen tweede Kerstdag hebt. Hè? Uh, dus dus dat verschilt per land. Moeten we ook niet gelijk gaan trekken. Uh, maar ik probeer zelf uh, want u zei van, nou, anders was het schier onmogelijk. geweest. Ik vind het heel belangrijk, omdat ik een Nederlands volks ben... in het Europese parlement... om ook vaak in Nederland te zijn en ook dan... Uh, graag bij de pers te zijn. Of dat nou bij de radio of televisie is of in de kranten. Want uh, je moet laten zien wat je doet. Dus ik probeer het zoveel mogelijk uh, wel te doen. Ja, en dat is toch... Uh, ja, u weet het verschil, denk ik, uh, als geen ander. Als Tweede Kamerlid loop je veel meer uh, in het zicht... dan in dat Europees parlement. Hè? De, je Klopt. moet echt zelf aan de bel trekken bij de pers, geloof ja, ik. Ja, en aan de andere kant weet de pers ook wel... of je kort en bondig je verhaal kan doen. Uh, de Tweede Kamer daar heb ik tien jaar ingezeten. Dat gaat dikwijls over zaken die Nederland heel direct... Zoals bijvoorbeeld sociale voorzieningen, werkgelegenheid, werkloosheid, criminaliteit. Dus dan kom je gemakkelijker in het nieuws. Er zijn ook veel meer journalisten rond en in de Tweede Kamer. In het Europees parlement moet je natuurlijk wel iets interessants hebben. Maar vanuit die tien jaar Tweede Kamer ken ik gelukkig veel journalisten. Dus het gaat eigenlijk heel goed. Om even scherp te krijgen hoe u politiek bedrijft, hebben we even wat op een rijtje gezet. Laten we daarna gaan luisteren. Hij wordt wel de rechtsbuiten van de VVD genoemd. Ik ben Hans van Balen, lijsttrekker voor de VVD bij de Europese verkiezingen. Ik ga voor vrijheid, voor een vrije markt. Anderen spreken van de nieuwe wiegel. Nou ja, we hebben nog een, een wiegel. Uh, maar politiek is ook theater. Je moet dus het, het, het is niet mooi brengen, alleen mooi brengen, maar je moet het voelen. Hij houdt van tegenspraak. Kijk, het ergste is als mensen niks doen. Of je moet zeggen, wat goed. Dat vind ik natuurlijk het allerleukste. Maar Boe vind ik eigenlijk eh, ook wel leuk. En hij exceleert in one-liners. Wij hebben de zalmen in huis. Anderen de snippen. Wij hebben de zalmen. Maar achter die simpele stellingen gaat een man schuil die gelooft in politiek. Ik denk dat de VVD-leden me hebben leren kennen... als een betrouwbaar en duidelijk volksvertegenwoordiger. Een man die gelooft in principes. Gerechtigheid moet geschieden dan kunnen ook mensen in Servië en buiten Servië... uiteindelijk hè, in Bosnië weer normaal met elkaar omgaan. Een man die gelooft in God. Ja, Hans van Balen, uw naam is verschillende keren genoemd... toen het huidige kabinet werd gevormd. Um, u was in de race, werd, werd genoemd, stond op lijstjes... maar u kreeg uiteindelijk geen post in het kabinet. <lacht> Heeft u dat geaccepteerd? Nou, dat... Ah moet je dat accepteren. Maar B, er worden heel veel mensen genoemd. Kijk maar naar alle lijstjes die in de media verschijnen. Dat zijn er veel meer dan de mensen in het kabinet kunnen zitten. En ik vind de mensen die er nu namens de VVD zitten... hele goede ministers en staatssecretaris. Waar had u zin in gehad? Dat hangt er vanaf waar je voor gevraagd zou zijn. Ik zou, uh, als ik gevraagd was, denk ik... dat Mark Rutte met name had gedacht aan buitenland, defensie... Uh, dat soort uh, buitenlandse handel, misschien economische zaken... dat soort uh, van activiteiten, dat soort ministeries. Mm. En uh, hij heeft uh, een goede keuze gemaakt, dus... Uh, ja, ik ben er, nee, dat ik moet ben je er, ook zeggen, hè? Dat Nee, dat moet je wel. niet zeggen. Er zijn mensen die worden dan boos. Ik zit. je moet beschikbaar zijn om het land te dienen. Zo vind ik dat echt. En, ik was al gekozen in het Europese parlement. Dus als ik na een jaar weg had moeten gaan... was dat voortijdig geweest. En dan kun je dat alleen maar doen als er echt een heel scherp... en streng beroep op je wordt gedaan. En ik heb met Mark Rutte al voor de formatie... dus eigenlijk zo rond de verkiezingen al de afspraak gemaakt... dat ik in principe door zou gaan in het Europese parlement. Maar dat er een reden kon zijn dat ik misschien beschikbaar moest zijn... voor iets anders. Uh, en ik ben heel blij dat ik mijn functie nu uh, kan voortzetten. En wat niet is, kan nog komen. Uh, dat is altijd het geval, mevrouw. Even terug naar wat we net hoorden. Hans van Baalen is een man die gelooft in God. U beschouwt uzelf als gelovig. Bent u nou een kerkganger of een gelovige zonder kerk? Ik ben geen echte kerkganger. Dat uh, betekent net als de Fransen kom je op hoogtijdagen uh, dagen wel in de kerk. Uh, maar ik ben een gelovige die niet, laten we zeggen, kerks is. Nee omdat we eigenlijk weinig weten van hoe u uw geloof beleeft... hebben we u gevraagd een brief aan God te schrijven. En daar heeft u volmondig ja op gezegd. Um, zou u uw brief aan God willen voorlezen? Beste God. Heilige God. Onze Vader die in de hemel zit. Geacht geweten van de mensheid. Een brief aan de grootste onbekende in ons allerleven. Bent u er slechts hopelijk die alle tranen zal uitwissen? Ik groet u. PS. Altijd gezocht, niet gevonden. Heere God. Het meest kostbare dat u ons mensen heeft gegeven. dat zijn de tien geboden. Ze geven aan hoe wij hebben te leven. En zelfs voor hen die niet geloven. bieden zij richting in het leven. Deze geboden zijn tijdloos. Ze gelden in het persoonlijk leven, maar ook in het publieke. We moeten als mensen getuigenis afleggen aan u... hoe wij uw geboden naleven. Maar ook aan onszelf en aan onze naasten. Hier past geen verblijvendheid. Als politicus vind ik dat wij boven onszelf moeten uitstijgen. Niet het persoonlijk belang, maar het algemeen belang moet gelden. De overheid draagt het zwaard gods niet te vergeefs. Dat is naar Paulus. Een overheid die niet durft op te treden die verliest haar legitimiteit. Ik geloof dan ook niet in gedogen. Ik vind dat men in het publieke debat de naam gods niet ijdel mag gebruiken. En daarom ook niet mag schelden. Eerbied en achting moeten in het publieke domein gelden. Uh, dat zijn woorden met een veel diepere betekenis dan het modewoord respect. Ik vind het slecht voor het aanzien van de politiek dat men in parlementen, dus niet alleen in de Tweede Kamer, gelijk in de kroeg spreekt. Als politicus dien je tijd te maken voor je gezin, je vrienden en je naasten en dien je je te bezinnen. Daarom moet de Sabbat in acht worden genomen, maar wel met enige soepelheid. Mijn vader en moeder zijn voor mij erg belangrijk. Mijn vader leeft nog, hij is op zijn 91e jaar helder, heeft humor, maar is nog broos, is broos. Ik houd hem zeer in eer, ik houd van hem. Gelijk mijn moeder, die helaas veel te vroeg op haar 72e jaar is overleden. Ik ben tegen het doden van medemensen... maar ik heb er echt een grote moeite mee... indien oorlogsmisdadigers alleen tot levenslang kunnen worden veroordeeld. In Nuremberg en Tokio zijn, naar mijn oprechte mening... Terecht doodvonden ze gewezen en uitgevoerd. Ik houd zielsveel van mijn vrouw en begeer daarom geen andere vrouwen. Als liberaal wil ik echter zo min mogelijk in het publiek... een moreel oordeel over het persoonlijk gedrag van andere vellen. Ik heb daar natuurlijk wel een oordeel over... en zal mijn vrienden en ook burgers op on, uh, ja, volkomenheden wijzen. Maar ik wil dat wel in de persoonlijke sfeer doen... Ik ben van mening dat politici in publiek morele kwesties... aan de orde mogen en moeten stellen. Ik ben van mening dat in die mensen niet stelen, niet liegen, niet moorden... de wereld een betere plaats is. En de wet moet daarom strikt gehandhaafd worden. Voorts moet in ieder in zijn persoonlijk leven... naar de goddelijke en de wereldelijke wetten leven. Dat is ook een eigen verantwoordelijkheid. Ik ben niet jaloers... En draagt dat op mijn zoon over. Ik ben echter veilbaar. Hans van Balen. Ja, ging het vanzelf een brief schrijven aan God? Uh, dat doe je eigenlijk niet. Je praat met God. Maar je schrijft eigenlijk, tenminste, ik schrijf niet normaal brieven aan God. Dus ik ben er wel even voor gaan zitten. En dan ga je ook nadenken, wat is het echt, wat is het belangrijkste? Hè? Hoe kun je dat uh, in een brief samenvatten? En dat zijn de tien geboden voor mij. Ja, dat is de kern voor u, hè? Dat is de kern. En ik gaf al aan, het is niet alleen voor godsdienstige mensen. Het, het zijn eigenlijk hele algemene levenswijsheden. Interessant genoeg die je dus in de Joodse Torah terugvindt, in de Bijbel. En niet in de islam. Ja. Ik heb daar geen oordeel verder over, maar dat is interessant om te zien. Ja. Want, want uh, misschien mensen die, die, uh, die gelovig zijn, die luisteren... die zullen misschien zeggen van, uh, ja, die tien geboden, heel belangrijk. Dus iets in het Oude Testament, waarom noemt hij nou niet Jezus? He, want dat is toch echt, echt iets unieks voor christenen? Dat is zo, maar ik ben natuurlijk ook een publieke persoon. Met Mark Rutte ben ik wel gelovig, maar draag het niet uit. Ik ben er ook niet bang voor om over te praten. Maar dan zeg ik, dan zijn die tien geboden, die raken mij persoonlijk... En die hebben ook een, een invloed op je publieke ja. uh, bestaan. Is dat trouwens een afspraak bij de VVD om, uh, om, om, om, om het voor je, vooral voor jezelf te houden? Zoveel mogelijk? Nee hoor. Uh, daar zijn we ook liberale. Mensen uh, mogen daarover spreken zoals ze willen. Of over zwijgen zoals ze willen. Dat moeten ze zelf weten. Ja, nou. Uh, Steven Pond. Ja, ik, heb, uh, ik, ik geloof in de volledige oprechtheid van uw brief. Maar. Dat is een beetje ook het, het, het, het moeilijkste aan wat ik soms aan het geloof vind... is dat het als een soort menukaart wordt gebruikt. Want in die tien geboden staat immers... gij zult niet doden. Dat is toch vrij hè. En u zegt het zelf ook, het is niet vrijblijvend. Het zijn echte leidraden. En in uw brief staat toch ook... ja, de doodstraf, dat dan weer wel. Dus hebben we nu het, de richtinggever te pakken... of mogen we er toch een beetje in shoppen? U zegt ook, ja, de Sabbat, die moet... Ha, die is heilig, hè? die is, moet hoog worden gehouden. Nou, dat staat daar ook, hè? maar dan wel weer met enige soepelheid. En die en soepelheid die vertaalt zich dan toch ook kennelijk in koopzondagen. Dus ik, ik, ik vind het een beetje rammelen in de zin van... Nou, we vinden dit, maar tenzij we iets anders vinden. Ja. En dan vinden we dat ook. Terwijl die twee... Ik heb nu twee voorbeelden gegeven. Ik zou er nog een paar kunnen geven. Die elkaar naar mijn mening een beetje uit, of een beetje, elkaar gewoon keihard uitsluiten. Het interessante is van het christelijk geloof... dat het geloof heeft zich ontwikkeld. En dat betekent dat eh, ook mensen kunnen zeggen, bijvoorbeeld... Eh, zoals dat door een aantal vooraanstaande christenen ook bij de EO is gebeurd... dat je mag twijfelen of er sprake is van evolutie... waar nog steeds God aan de basis kan staan... Ja. Uh, Andries Snevel heeft daarover gesproken. Of dat je uitgaat van de creatie, de scheppingsleer. Dat mag. Uh, dus het betekent dat er zijn waarden, er zijn lagere en hogere waarden. Maar je mag twijfelen, je mag zoeken. En dat is anders dan een geloof waarbij zaken vast liggen voor de afgelopen 2000 jaar en de komende 2000 jaar. Maar die tien geboden, misschien is dat. Er is geen ruimte voor vrijblijvendheid. Nee, het is, dit is dus dit is de leidraad, maar het is meer een vuistregel. Dus. Nee, het, is, het zijn regels die je ook naar de tijd mag interpreteren. Ik noem bijvoorbeeld de sabbat. Bij ons is ja. dat de zondag. Ja. Uh, dat betekent dat ik die voor mijn gezin uh, vrij hou. Dat ik niet ga zitten vergaderen. Uh, maar dat een uitzondering... en ik zie helemaal het feit dat je zegt... ja, maar dat is dan toch een aparte uitzondering... dat ik wel eens een enkele keer in Buitenhof zit. Ja. Uh, is dat werken? Ja, dat is wel werken. Aan de andere kant ga ik ook... Wel eens met de bus of met de tram. Nou, dan is ja. dan een chauffeur of een bestuurder ja. die werkt. Ja. Er zijn ook christenen die dan lopen. Ja. In Krimp van de IJssel, waar ik heb ja. gewoond, waren er veel mensen die liepen. Die gingen ja. niet met de bus. Maar daar staat ook eer uw vader en uw moeder. Zeg ja. ik, nou, dat geloof ik. Maar als ik ruzie met ze heb, dan scheld ik ze uit. Want dat is eigenlijk een soort uitzondering. En dus ik heb ze in, in 98% van de tijd heb ik ze... Heb ik ze lief en eer ik ze en die 2% dat ik ruzie met ze heb, dan ga ik, dan ga ik uit mijn plaat. Er is een dat... groot verschil tussen, tussen nee. woorden die mensen wel eens met hun ouders hebben, uh, uitschelden. Ik heb mijn ja. ouders nog nooit uitgescholden. Nee, dat zeg ik ook niet, meneer Van Balen. Nee, maar ik bedoel... Je uh, dus zeg is... dat, het, dat het rammelt in de zin van het is, vrij, het is niet vrijblijvend. Het is de leidraad, zeg ik nog, het zijn de belangrijkste leidraden. Maar in... In uw brief, nogmaals, ik, ik uh, geloof volledig in de oprechtheid van, uh, van uw brief. Dat, dat, daar twijfel ik geen moment aan. Alleen, ik denk, het rammelt in zijn uh, ja. voegen, wat mij betreft. Misschien is de kern, dan zijn het voor u geboden of zijn het uh, richtlijnen? Ja, vuistregels. Ja, kijk, maar, dan ga je dus op bepaalde woorden. Uh, nee, op of uh, ideeën of, of nee, is het nou nee, nee. een lijst. Dit zijn de God gegeven regels, ja. uh, Pf, alleen zonder vrijblijvendheid. Dat klopt, maar God heeft niet exact aangegeven: uh, je moet op de Sabbat God eren. Hè? Maar God heeft ook niet gezegd: er mogen geen bussen rijden met chauffeurs erin. Hmm. Uh, dus dat is een interpretatie. En dat is het mooie aan het christelijk geloof... dat er ruimte is voor interpretatie. Bij de islam, bij degenen die, die zeer fundamentalistisch ja. de islam aanhangen... is er geen ruimte om te interpreteren. Maar bij gij zult niet doden... wat er toch een redelijk helder verbod is. Sterker nog, u zegt ik geloof dat als we niet moorden... dat de wereld een betere ja. plaats is. Maar wij mogen wel moorden als het om de doodstraf gaat. Het is zo. En u weet ook dat, dat in de tijd dat het christendom veel dominanter was... werd de doodstraf voltrokken. Ik heb daar ongelooflijk veel moeite mee. Want ik vind zelf dat we eigenlijk de doodstraf niet zouden moeten hebben. Alleen als je kijkt naar Saddam Hussein, om er ja. maar een redelijk dichtbij ja. voorbeeld te nemen... Ik heb niet geprotesteerd toen hij de doodstraf kreeg. Nee. Terwijl u dat wel zou moeten doen als u de tien geboden hoog heeft. Dat zou betekenen dat uh, ook in christelijke landen... Uh, waar de doodstraf uh, werd en wordt toegepast... de Verenigde Staten bijvoorbeeld, ja. Groot-Brittannië... daar zelfs uh, de Amerikaanse kerk, de staatskerk... Uh, heeft heel lang is de doodstraf toegepast in Amerika nog steeds. Ja. Nou, even naar nu, iemand als Bladitsch, morgen wordt hij voorgeleid. Wat vindt u voor zo'n man dan een gepaste straf? Hij zal dus niet tot de doodstraf kunnen worden veroordeeld. Daar kan het Joegoslavië-tribunaal niet toe besluiten. Nee, wat als hij 50 jaar geleden had geleefd? Dan had hij waarschijnlijk de doodstraf gekregen. Die ja, kans wat had ook... hij daar gewoon ja. gevonden? Uh, laten we zeggen dat uh, de grootste natie oorlogsmisdadigers: dat er een aantal van zijn opgehangen. Uh, daar heb ik ja. mee in Ja, ik was, dat bestond nog niet, maar dat, dat, dat, dat, dat was de enige mogelijkheid... om voor die samenleving ja. door ja. te kunnen gaan. Maar, maar heb ik het goed als, het ik, als ik zeg dat, dat u met dit ook, ook zelf wel worstelt? Absoluut. Dit is niet voor uzelf kippenklaar. Uh, ja. Kijk, ik ben lid van de VVD. De VVD is tegen de doodstraf. Uh, en ik heb nooit bepleit dat we doodschap moesten herinvoeren. Maar ik zeg rond Saddam Hussein, daar heb ik mee geworsteld. En er waren ook mensen die zeiden, wij moeten nu protesteren. En toen zei ik nee, want eigenlijk heeft hij alle rechten verspeeld. En dat is een worsteling, dus daar kunt u heel terecht in zeggen... van ja, dat is niet een, een, een ijzeren wet u dus hanteert. En dan zeg ik, dat is 2000 jaar lang al niet het geval. Nee, oké, maar dan zijn de teamgeboden dus niet zo leidend... als u in uw brief wilt doen geloven. En ik geloof dat het geloof pas echt gaat gelden op het moment dat het pijn doet. Dat je, dat je die worsteling... En, maar dan geef je dat, dat Is dat besluit je eigen ervaring, Steven? Aan, sorry? Is dat je eigen ervaring? Zeker. Maar hetzelfde geldt ook voor alle liefde... dat die, uh, dat die pas gaat te, uh, gelden op het moment dat het pijn doet. Ik van iemand houden in de witte broodsweken... Dat is, daar zit het er natuurlijk niet in. Dat is niet liefde. Ik bedoel... Maar de, de grenzen van de liefde uh, die gaan gelden op het moment dat het ja. pijn gaat doen. En dat geldt dus ook voor iets volgen als de tien geboden. De hardheid van die geboden gaat gelden op het moment dat het pijn gaat doen. Niet als je, als je, als je, als je met je ouders over het strand loopt en je hebt het heel goed. Het, wanneer dat eren wordt, als, ja, even... wordt pas wat op het moment dat je spanning... Ja. Ten opzichte van je ouders... Even even Ik denk dat banen. iedereen bij de tien geboden spanning zal voelen. He, want als je zegt, jij zult niet doden als niemand doodt... Ja. Dan zal er ook geen doodschap worden voltrokken. Precies. Oog om oog, tand om tand. Hè? De, dat is ook een oud-christelijk begrip. Oude Testament. Ja, maar dit bedoel ik met de menukaart. Dus nu hebben we oog om oog, tand om tand. Mag en gij zult niet doden, mag. Ja. En dat betekent dus. Dat, dat, en dat is het mooie van het christelijke protestants geloof. Dat je zelf verantwoordelijk bent voor je relatie met God. En dat je eh, zelf ook daarover mag twijfelen en mag spreken. En er is niet een priester die je precies de weg wijst. Nee. Dat, dat ben ik met u eens. Dat, dat, is, dat is fijn, maar goed, ik geloof dat, uh, <lacht> dat we ons punt er uh, gemaakt hebben. Ja, en we praten straks absoluut verder met, uh, met Hans van Walen en, uh, en, en ook met jou, Steven. Uh, het gaat dan namelijk onder andere ook nog over de vraag. Um, hoe uh, Hans door zijn vader en moeder werd opgevoed in dit kader. Um, over twee uur op deze zender, het Radio 1 Journaal... met daarin ook een vraag bij het Nieuws voor u als luisteraar. Tim Overdiek, wat willen jullie weten? Die gaat over een persoon waar jullie met Fred Tostelen over gesproken hebben. Intrigerend, innovatief, enthousiast, eigenzinnig, onbekommerd, alles kunnen vrolijk en mabel een improvisatietalent paar termen die worden genoemd in verband met het overlijden van Willem Duis. Wat is uw luisteraar? Wat is uw herinnering aan de man van voor de vuist weg en Muziekmozaïek? Laat het ons weten via Twitter, apenstaart NOS Radio 1, of op ons webblag op de site Uw herinnering aan Willem Duis. En nu eerst het nieuws van half drie, gelezen door Onno Duivenne de Wit. Radio 1, het NOS journaal. En ook vanavond op radio en tv veel aandacht voor het overlijden van Willem Duis. Op om half elf zendt de AFRO een programma uit... waarin vrienden en oud-collega's herinneringen ophalen aan Duis. En tussen zeven en acht is er op radio 2 een documentaire over de tv- en radio-icoon... die vannacht overleed in een ziekenhuis in Hilversum. Willem Duis is 82 jaar geworden. Er is geen geld meer om het museum van het voormalige nazi-vernietigingskamp Sobibor open te houden. Het museum en het kamp hebben al jaren geldgebrek en nu is het geld op. Jaarlijks trokken 20.000 bezoekers. In Sobibor werden in de Tweede Wereldoorlog ruim een kwart miljoen Joden vermoord. En op de Middellandse Zee worden zeker 200 vluchtelingen vermist. Het zijn opvarenden van een aantal schepen met vluchtelingen uit waarschijnlijk Libië. De schepen waren in de problemen gekomen. De Tunesische Kustwacht schoot te hulp, maar veel mensen vielen in zee... in het gedrang om op het Tunesische schip te komen. En dat is nieuws op dit moment. ANWB-verkeersinformatie met de belangrijkste files op dit moment. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Eenbrugge en Hoevelaken... 4 kilometer. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Elslo en Knopend Kruisdonk... 6 kilometer. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afritbeek en Zevenaar... 3 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht... En de melding dat, de, dat in de A73, maar ze Nijmegen, de zwalmentunnel in beide richtingen dicht is. Radio 1, dit is de dag. Ja, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag op deze hemelvaartsmiddag. Terwijl buiten een heerlijk zonnetje schijnt, leveren wij vanuit de studie in Hilversum vanmiddag boeiende gesprekken met twee mannen uit te, twee hele verschillende werelden. De ene is vvd corrivé Hans van Balen en de andere is ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. U kunt reageren op wat u hoort via Twitter. Dan gebruikt u hashtag DIDD of ga naar onze website ditistedag.nu. Maar eerst gaan we naar Marcella Mesken... Um, die meer gaat vertellen over het tennis, de halffinale vrouwen. Ja, op uh, Roland Garros is het uh, halve finale vrouwendag. En uh, de eerste halve finale tussen Maria Sharapova uit Rusland... en Nali uit uh, China is begonnen. En straks krijgen we de titelverdedigster, de Italiaanse Schiavone... tegen de thuisspeelster, de Française Bartoli. Mooie dag op Roland Garros, perfecte tennisweer. En de eerste uh, halve finale, Sharapova-Li is dus van start gegaan. En de Chinese is het beste uit de startblokken gekomen. Die kwam uh, meteen een break voor, 3-0, Sharapova won haar service, 3-1. En nu lijkt de Russin wat uh, beter in haar spel te komen. 3-1 dus voor de Chinezen, die voor het eerst de halve finales... van Roland Garros houdt, ook als eerste Chinezen daar staat. Dus uh, in China zullen ze er wel wakker van liggen. De Chinezen doet het trouwens toch al goed dit jaar... haalde de finale van de Australian Open. Maar Maria Sharapova, ja, zij is van de vier halve finalisten... toch wel de favoriet, want zij is uiteindelijk degene... met drie Grand Slam-titels achter haar naam. Maar goed, een beetje een start voor de Rusin die staat nu met 3-1 achter in de eerste set. Ik houd zielsveel van mijn vrouw en begeer daarom geen andere vrouwen. Als liberaal wil ik echter wel zo min mogelijk in het publiek een moreel oordeel over het persoonlijk gedrag van andere vellen. Ja, dat zijn niet mijn woorden, maar die van mijn gast van vanmiddag... Hans van Balen van de VVD. Het is een citaat uit zijn Brief aan God die hij op ons verzoek schreef. En over die brief praten we met elkaar op deze Hemelvaartsdag. Meneer van Balen, heeft u een moreel oordeel over het gedrag van oud-IMF-baas... meneer Kaan, die in New York met een enkelbandje rondloopt op dit moment... omdat hij verdacht wordt van verkrachting van een kamermeisje? Je ja, zeker heb ik daar een moreel oordeel over. Ik heb er ook een politiek oordeel over. Eh, politiek is dat deze man zijn functie... En zijn positie volstrekt uh, misbruikt heeft. En dat op een moment heeft gedaan dat hij juist bezig moest zijn... met uh, de economie en de financiën. Dus volstrekt onverantwoordelijk. Uh, wat ik ook vind, uh, is dat iemand een ander niet mag dwingen tot, tot seks of wat dan ook. Dus, dus dat is ook zeer verwerpelijk. En een moreel oordeel is natuurlijk... Uh, de heer Strauss-Kaan was getrouwd. Uh, dus je dient je vrouw niet te bedriegen. Uh, en omdat heer Stauskaan een publiek figuur is die een grens over is gegaan... vind ik dat ik daarover mag spreken. Als dat mijn buurman zou betreffen... dan kan ik proberen met hem in gesprek te gaan, persoonlijk, als mens... Uh, maar ga ik niet uh, van de straten roepen uh, dat ik zijn gedrag afkeur? Dat zal ik in het persoonlijke doen. Ja, dus als u zegt: ik, ik, ik, ik veld zo min mogelijk een, een moreel oordeel, dan heeft u het over die, zeg maar, de gewone man? Nou, in de, in de persoonlijke relaties. En er zijn ook uh, politici bijvoorbeeld die een leven leiden wat ik niet, uh, niet zelf zou willen leiden... maar die bijvoorbeeld nog nooit in het publiek uh, een bepaald standpunt hebben ingenomen... over bijvoorbeeld de huwelijkse trouw... ja, dan zal ik mij daar niet in mengen. Misschien in persoonlijke sfeer, als je met iemand praat, ja. Ja. Eén op één. Ja. Ik ga even terug naar uw jeugd. Um, u schreef daar ook over in uw brief. Um, uh, u houdt de zondagse rustdag in ere... Daarmee kom ik op uw jeugd. Uh, he, u bent al zelf bij uw vrouw een kind. Heeft u dat van uw ouders meegekregen? Bent u gelovig opgevoed, bijvoorbeeld? Nou, het interessante is: mijn vader uh, is hervormd. Zijn vrouw, mijn moeder, was rooms-katholiek. Uh, dat leidde altijd wel tot, tot discussie, tot veel discussie, want uh, de hervormde kant vond het katholieke geloof toch op zijn minst enigszins verdacht. Hè? Met kruisbeelden, Maria, Maria Vereering, et cetera. Maar. Mijn ouders beiden zeiden: als, we, als je gaat logeren bij de Brabantse familie. dan houd je je mond en je gaat niet uh, mensen belachelijk maken. Je respecteert dat daar een kruisbeeld hangt. Dat zij een andere manier van geloven hebben. Uh, want uh, je dient respect te hebben, waardering te hebben daarvoor. Uh, en dat heb ik altijd. Uh, dat is altijd in mijn achterhoofd geweest. Dus ook als je discussies nu hebt over moslims. dan uh, keur ik de, de harde woorden over mensen persoonlijk af. Uh, want uh, je moet hen respecteren. Dat betekent niet dat je moet aanvaarden dat mensen... dat geldt voor moslims, voor katholieken, voor protestanten... voor niet-gelovigen, dat je de wet overtreedt. Dat is een andere zaak. Ja, maar u, u doelt op Geert Wilders en zijn harde woorden. Ja, dat zijn woorden die ik uh, verre van me werp... omdat die ook niks bijdragen aan oplossing van problemen... Uh, maar dat je mensen diep beledigt. En dat kan nooit tot, goed, hm. tot iets goeds leiden. Vindt u, vindt u het dan persoonlijk ook Lastig dat hij nou juist de gedoogpartner is waar de VVD heel veel belang bij heeft? Nee, want dan zeg ik, eh, er is afgesproken tussen aan de ene kant VVD en CDA. Aan de andere kant de PVV, de partij van Geert Wilders. dat men het over een aantal onderwerpen niet eens is. Bijvoorbeeld dat de islam een godsdienst is. lijkt mij ontegenzeggelijk. Eh, Geert Wilders vindt het een politieke ideologie. Nou, daar is van gezegd, daar verschillen wij dus van mening over. Ja, en daar kunt u mee leven. Ook als hij weer eens hele stevige uitspraken doet. Ach, kijk, uh, het is zo dat de heer Wilders moet, gaat over zijn eigen woorden... die ik in dit soort gevallen niet deel. Uh, alleen de VVD, ik heb als VVD Tweede Kamerlid ook wel met de SP... samengewerkt op bepaalde onderwerpen. Dat kan, hoewel ik uh, de ideologie van de SP absoluut niet deel. Nee, maar dat is uh, nog weer wat anders dan samen een kabinet vormen. Nou We ja, wel dit is, groep groep gedogen. Gedogen. Dat is toch ja. wat anders. Hè? Dus steun geven uit de Kamer op bepaalde zaken. Het is allemaal niet ideaal. Het moet maar. Ja, dat is een mooie samenvatting. Het is niet ideaal, tegen, maar het moet maar. Tegen, er zijn ook liberalen die vinden het zelf misschien nog moeilijker om met de SGP samen te werken. En dat vind ik niet, omdat dat mensen zijn die voor hun woord staan, die geen dubbele agenda hebben uh, en waar je eigenlijk altijd goed mee kan samenwerken, ook als je van mening verschilt. Ja nu we het over de SGP hebben... dat stukje in uw brief over um, godsnaam ijdel gebruiken... ik dacht even toen ik het las... van, ja, zou die dat er nu in hebben gezet uh, ten behoeve van de SGP? Nee, dat zou, <laughs> dat zou kwalijk zijn. Uh, maar ik hou niet van gescheld. Ik hou niet van gescheld in, in de zin tussen mensen. Uh, maar ook niet om uh, het geloof of God belachelijk te maken. Dat vind ik een slechte zaak. En die naam moet je niet ijdel gebruiken. is ook nergens. Je kunt heel scherp discussiëren zonder dat te doen. Ja, maar u bent liberaal. Um, ja. Juist uh, als het dan gaat om dat verbod op godslastering. Het ja. wringt weer hè, ja, een kijk, beetje. Daar hebben we het net over gehad. Kijk, <laughs> Ik vind dat je niet moet godslasteren. Uh, de, ik vind ook dat je uh, de, de, datzelfde niet moet doen. De majesteitsschennis ben ik ook tegen. Alleen... Uh, omdat ons koningshuis zo sterk is... net als het Britse overigens. Hij denkt eens aan spitting image. Daar werd de koninklijke familie helemaal op de hak genomen. En ze werd alleen maar populairder. Uh, zeg ik, hoef je dus niet elke zaak... waarbij de majesteit... nou niet op de meest nette manier wordt uh, benoemd of behandeld... hoef je te vervolgen. Want het is een sterk instituut ons koningshuis. Die kunnen daar tegen. Uh, ik heb altijd gezegd... Uh, God is sterk. Dus je hoeft niet elk geval te vervolgen. Um, maar van mij mocht de handtekening er ook onderuit. Ja. Dus dat is de handtekening van Fred Tevrees, als Kamerlid. Ik hecht daar niet zo aan, aan dat, om dat uh, verbod op te heffen. Uh, en D66 wel, maar dat is hun zaak. Ja. Steven, is dit een beetje naar je zin? dit Als je iets beweert, en dat is, dat is kwetsend, vind ik van een ander, andere orde dan dat je denkt, hoe kan ik jou kwetsen? En dat is het verschil. Dus, ja. hè, dus uh, wat meneer Van Baalden zegt, van, nou, je bent het oneens. En dat kan, jij, hè, dat kan kwetsend voor de ander zijn. Is, en dat is schelden. Is dat je het kwetsen op nummer één zet. Dat is je bedoeling. En dan, uh, dat is voor mij... Dus ik ben niet tegen het kwetsen van mensen... maar ik ben tegen het kwetsen om het kwetsen van mensen. Ja. ja. Dat is een groot verschil. Want je kunt iets zeggen... Waardoor u zich gekwetst voelt. Wat mijn, misschien helemaal mijn bedoeling niet is. He, en daar past in mijn zin ziens, geen vervolging in. Daar past een discussie ja. in. En je moet nooit de intentie hebben. Ik zal die man of die vrouw nou eens goed kwetsen. Daar hou ik niet van. Nee. Dat heeft helemaal geen zin. Dat is niet goed. Nog even terug naar uw brief aan God. U las hem net voor. Um, onder andere daarin werd aangestipt uw moeder. He, die is op haar 72e overleden. Als u haar um, nu iets van uw leven nu mocht vertellen. Wat zou dat zijn? dat zou zijn uh, over mijn zoon, want die heeft ze, haar kleinzoon heeft ze nooit gekend. En dat had ze heel graag, uh, had ze mijn zoon leren kennen. En mijn zoon is ook geïnteresseerd, hij is nu vijf. Hij heeft één oma en twee opa's. En hoe kan dat? En wat, wie is die andere oma dan die dood is? Uh, en da daar praat ik met hem over. Uh, en ik had graag mijn moeder dus over mijn zoon verteld. Want ik had graag gehad dat zij hem zou zijn leren kennen. Ja, welke opvoeding die u zelf kreeg, hè, toen u nog Hansje van Balen was, neemt u over? Geeft u aan uw zoon? Is er iets van haar wat u echt doorgeeft? Ja, uh, en dat komt dan over kwetsen. Je moet mensen niet kwetsen. Dat is echt iets wat u ja, van uw ja, moeder heeft geleerd? Ja, dat, dat, uh, en uh, dat, dat, dat zat er bij mijn moeder heel diep in. Dat doe je dus niet. Pre. En uh, dat is wat ik hem ook bijbreng. Uh, dat, je, je, je, je moet met mensen netjes omgaan. Nou, dat is het Brabant verhaal, wat u net vertelde, ja. ook mooi. Van He? ga er heen, maar het is anders. Het is anders en, en, ja. en, en leer er maar van. Ja. Uh, je mag er wel over vragen. He? Je mag, het is helemaal niet verboden te waar, vragen: waarom hebben jullie een kruisbeeld aan de muur? En uh, die kapelletjes die langs de weg staan, daar kun je best over vragen. Uh, maar je gaat mensen niet kwetsen omdat ze dat hebben. Ja. U bent nu zelf Europarlementariër. Wat, uh, wat is uw droom nog als politicus? Toch dat kabinet nog een keer? Nee, uh, dat, dat, uh, een politicus die bijvoorbeeld één doel heeft, minister te worden. Die kan zwaar teleurgesteld worden, want ik zei al... dat zijn er maar weinigen die dat kunnen worden. Gewoon omdat er niet zoveel posten zijn. Heeft u dus een andere droom dan? Mijn, mijn droom is, of mijn, mijn gedrevenheid, is dat ik graag... Uh, de wereld ietsje beter doorgeeft dan hij is. En dat is, dat is als individu kun je dat maar. Je kunt maar heel weinig doen, maar je kunt iets doen. Ja, ziet u jezelf als vredestichter? U, u bent er heel veel mee bezig, hè? Met, met vrede wereldwijd. Ja, mensenrechten. Uh, wat ik heb geprobeerd, ook als Tweede Kamerlid, is. Er zijn mensen die tussen wal en schip raken, mensen die ten onrecht in de gevangenis zitten, of die weliswaar daar misschien terecht zitten, maar uh, worden gemarteld. He, dus iemand die wel een wet nee. heeft overtreden. En wat kan Hans van Balen daaraan doen? Nou, wat je dan deed, is ik vertelde dat nooit aan de media. Dus ik ga u niet individuele gevallen noemen, want dan kun je het nou niet meer doen. Uh, is dat ik uh, naar zo'n land toe ging of belde met mensen die ik daar kende, of contact opnam met de regering daar of met de Nederlandse ambassade daar. En probeerde wat te doen. En dat kun je in een aantal gevallen doen. En dat mag je nooit nalaten. Uh, dus dat is in de individuele gevallen. En niet elk politicus vindt dat je dat moet doen, maar ik vind dat je dat wel moet doen als je dat kunt. Ja. of this earth. Vlieg ik naar de zonne, ik weet zeker dat ik het red, want ik wil weer rummen. Met een kop vol zonlicht naar een vrouw die op mij wacht, op deze prachtig mooi. Ja, wat heeft hij gelijk, Daniel Lohuis met een prachtig mooie dag. Marriage, Achter de voordeur. Marriage. No, sir. Ja, u hoorde hem al, um, ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Uh, we hebben het ook met jou over een bijzonder onderzoek... dat aantoont dat de carrière-kansen afnemen als een kind meer snoept. Ik vind het echt een geweldig onderzoek ja. nu al. Maar hoe <laughs> komt dat? Zit er iets slechts in die snoep? Wat, nee. wat is hier aan nee, de hand? het zit niet, niet in de snoep. Het zit niet in de snoep. Uh, wat blijkt is dat. Uh, als Kinderen worden geboren. En die hebben de uh, mindset. Ik wil het en ik wil het nu. En dan zijn het ouders. Die zeggen nou ja. Je kan het nu willen. Maar je krijgt het straks. Of je wil het. Maar je krijgt het niet. En dus kinderen die veel snoepen. Daarvan is het idee. Die hebben heel snel gekregen. Van oh wil je het? Nou alsjeblieft. Alsjeblieft. Terwijl. Uh, blijkt dat mensen die hun behoeftebevrediging uit kunnen stellen, uiteindelijk succesvoller in het leven zijn dan mensen die steeds hun directe behoeftebevrediging nastreven. Want bijvoorbeeld, als je gaat studeren en je vriendje gaat werken en die verdient dan twee keer zoveel als jij, maar jouw gratificaat, dus je, je beloning, ligt dan over zes jaar. Dus mensen die kinderen die leren om hun, gedoeg, om hun, om hun directe behoeftebevrediging uit te stellen... blijken succesvoller in het leven te zijn. Mm. Het is zelfs zo sterk dat als kinderen als kinder dat kunnen... een grotere voorspeller is voor later succes dan hun IQ... Dat is interessant. Ja, ik kijk meteen naar Hans ja, van Balen, een zoon dat... van vijf, herkent u uh, ja, iets? Ja, want natuurlijk, maar ook toen hij jonger was... Uh, nu, meteen nu, en ja. nog een filmpje, ja. en et cetera. Dat, ja, dat, dat, dat, he, dus grenzeloos. Ja. En als ouder moet je ongelooflijk uitkijken. Zeker als je weinig thuis is. zoals dus ik ja. dat je niet denkt, ik doe het maar. Ja. En het is net als met sparen, hè? Ja, je kunt alles meteen uitgeven of je kunt sparen, dan heb je later iets, ja. de, daar kun je misschien een huis ja. kopen of wat dan ook. Uh, dus het uitstellen van de directe is is van groot belang, ja. ook in de zin van dat je zegt, nou, ik moet gewoon hard knokken, maar... Dat is het aan de einde ja. waar ik naartoe wil. Ja, nou, je... dus ik kan me goed voorstellen dat, dat een kind wat steeds ja. snoept. en waar ja. geen rem op zit. Ja. dat dat ook op andere gebieden. Ja. Uh, ja, dezelfde een vraag prachtig toont. experiment daarin. dat kun je zo op internet opzoeken. Het marshmallow -experiment. dat heet dat Marshmallow-experiment. En dan zeggen ze tegen een kind: hier heb je een Marshmallow. ik ga nu even weg. ik kom over een kwartier terug. als je hem nog hebt, krijg je er twee. En dan zet ze een camera op zo'n kind. en die laat ze dus een kwartier in zo'n kamer zitten. en die Marshmallow ligt op een bordje voor, op, voor zijn neus. En de enorme strijd die de kinderen ja, ja. voeren om die marshmallow niet op te eten. Maar uit dit experiment blijkt ook... kinderen die dat kwartier weten te overbruggen... en je gaat ze volgen... blijken later hogere posities in het leven in te nemen. Omdat ze dus hun horizon ligt niet nee. uh, in het hier en nu alleen... maar ook... Verder, en denk van, nou, ik vind het nu niet leuk. Bijvoorbeeld leren is vaak niet nee, leuk. Maar, maar even, maar he, hebben ze dit geleerd? Die, die Mars Ben laten liggen. Hebben ze dit dan geleerd? Of is het ook aangeboren? Het, is, het heeft uh, zeker met temperament te maken. He? Dus het aantal toeren dat je maakt bij je geboorte... daar helpt letterlijk geen lieve moeder aan. Dat, zo word je nu eenmaal gebakken. Maar elk kind en elk mens heeft een rem en een gaspedaal. Hmm. En uh, bijvoorbeeld ADHD'ers vinden het lastig om, het gaspedaal, uh, om de rem te vinden. Maar er zijn ook kinderen die het het moeilijk vinden om uh, het gaspedaal te vinden. Maar de kinderen, die uh, maar die, die, die rem, die moet je dus internaliseren die moet je van jezelf maken. En daar worden kinderen niet mee geboren. Dat is een deel van de opvoeding. Ja. Nou, en, uh, en een deel van, natuurlijk gewoon van je temperament. Ja. Hans van Balen, u zei het al even van... Uh, ik ben weinig thuis, dus dan... He, dan heb je de neiging wat meer toe te geven. Doet u dat dan ook? Ik bedoel, als u nou heel eerlijk bent? Als ik heel eerlijk ben, uh, moet ik weer door mijn vrouw opgevoed worden. <lacht> uh, want die heeft zowel een baan als is ook volledig moeder. En die, die heeft dat precies door. Van nu stoppen we even. Nu doen we dit niet. Nee, nu, nu zus. En ik moet uitkijken dat ik dus niet uit Brussel of Straatsburg ja, aan de uh, toegeef. En daar helemaal doorheen gaan lopen. Ja. Nou, die fout maak ik best wel eens. Ja. Alleen, mijn vrouw die voedt mij nog steeds op. En uh, het lukt, hoe lang, hoe beter. Maar hij is natuurlijk nu vijf. Dus uh, hij heeft al wat opvoeding achter de rug. En het is wel iemand... Uh, Robert is een jongen die serieus is. Dus hij wil dingen. Eh, hij wordt heel boos als iets niet lukt. Maar dan gaat hij toch weer... Eh, ja. eh, eh, toch nog proberen. Ja. Eh, dus ik geloof echt in opvoeding... hoe belangrijk ja. dat is. Ja, hij... ja, dat is een hele belangrijke levensvaardigheid. Dus dat je, en dat kan ook bijvoorbeeld... je hoeft het allemaal niet zo groot te maken. Maar bijvoorbeeld bij Monopoly, daar zit dat al in. Heet? Dus Het is allemaal... namelijk als je al je, al je huizen... Al, al je geld uitgeeft aan huizen... maar je denkt niet... oh, wacht even, maar straks... Uh, nou, dan ga, dan ga je gewoon nat bij dat spel. Dus het is. Uh, in, het, het, het zit hem gewoon in de dagelijkse praktijk... wat u ook al zegt, van nog een filmpje of niet... of bij een spelmonopolie of niet... waarin uh, kinderen dat langzamerhand aangeleerd krijgen. Hoe moeilijk is het in deze tijd... Uh, het is nu net alsof mijn moeder hoort trouwens... Nee. In, in deze ongekende welvaartstijd... Ja. ze zegt altijd, ja, jullie hebben het zoveel moeilijker... want vroeger was er gewoon veel minder. Ja, nou, dat, dat is zeker een, een, een tendent. We zien ook het narcisme de, uh, onder jeugd en jongeren... Want ouders uh, zelf willen ook alles gelijk. Zeker. En dat is, hè, dus narcisme is helemaal is een groot gedeelte van ik wil het en ik wil het nu. Of sterker nog, ik wil het en ik heb er recht op nu. Uh, dus dat is een, een tendens die, uh, die zeker speelt. En wat, wat, ja, wat, wat, wat moeten we daarmee? Nou ja, Jij als ontwikkelingspsycholoog? Alle, alle, alle gedragsverandering begint bij inzicht. En het inzicht dat het uitstellen van behoeftebevrediging een van de opvoedtaken is, kan je al een eentje op weg helpen. Uh, dat je dat niet alleen maar doet omdat je het vervelend vindt... om een jengeland kind te hebben. of Maar dat er dus ontwikkelingspsychologische redenen zijn... als we in de, in de opvoeding kinderen willen voorbereiden op het bestaan... om dat er een onderdeel van te maken. Ja, ja. En, en heel belangrijk is voor baden? ouders dat ze echt zien... dat is hun verantwoordelijkheid om een kind op te voeden. Hè. Kun je niet delegeren. Ja, school is belangrijk, andere dingen zijn belangrijk... maar je kunt niet dat nee. afschuiven. En dat betekent dat je dus zelf ook een zeer bescheiden offer moet brengen... Uh, door het gejengel uh, te hebben. En vroeger vond ik dat vreselijk. Ook in een vliegtuig als een kind zat te jengelen en ouder. En nu begrijp ik het ook. En nu zei ik... Ik moet dat doen. Nouvou moet het doen. Want je hebt niet een kind zomaar. Het is geen, geen, geen ja. product of Maar zo. betekent dit dan dat je nooit dat snoepje mag geven. Ja. Direct? Ja. Nee, kijk, zit een, in de nuance van het bestaan zit nooit in nooit altijd alles of niets. He? Dus natuurlijk wel. Alleen het gaat erom, de, in de hoeveelheid keren dat het, dat het gebeurt. En dat je ja een ja is, en je nee, dat is zo bekend als wat, hè, dat je ja een ja is en een nee een nee. Ja. Maar dat je niet bang moet zijn voor de nee. Kinderen gaan jengelen als ze erachter komen dat een vroegere nee... Ja. een nog niet jaar is. Dus en dat je nog ja. even wat toeren moet maken... om er uiteindelijk toch ja. een jaar van te ja, boetseren. Ja. Dat vind ik, dat heeft Robert ook. Dan denk ik nou, ik Hans van Waarden voelt zich helemaal ja. thuis bij Steven nee, nee, nee. Ik Eindelijk ga het dan nu via papa een... proberen. Hè. Ja. Dan komt het <laughs> natuurlijk wel. Ja. Uh, of anderszins uh, via mama. Of uh, uh, ik ga erg huilen. Uh, want dan weten ze dus ook wel. dat. Uh, uh, maar ik ben het helemaal met u eens. Dan moet je op een gegeven moment... een nee moet wel een nee zijn. Eh, Want anders zijn die grenzen onduidelijk. Ja. En eh, dat is voor een kind een rampzalig. Voor ouders, omdat je dan, dan... Dat is natuurlijk ook een beetje de onderhandelingscultuur eh, waar we in zitten. En we moeten een beetje oppassen. Ook bijvoorbeeld op scholen. Kijk, we hebben leren. Wat ik net ook al zei. Leren is op zich niet zo leuk. Woordjes leren is niet leuk. Maar het kunnen spreken van een taal wel. Dus dat ligt ook in de toekomst. En we moeten een beetje oppassen. Dat, dat leren eh, blijkt eh, vanaf de 60 jaar dat het leuk kan zijn. En we hebben nu... De, dat het leuk moet zijn. Nee. En. Uh, de, maar dan. Uh, krijg je, moeten we oppassen dat we geen kinderen krijgen. Dat als het niet leuk is. Nou, dan doen we het ook gewoon niet. Nee. Want het, het moet toch. Het moet leuk zijn. Terwijl het leuk ligt in het verschiet. Als je in Spanje ja. bent en je kunt. Uh, je eitje zelf bestellen. Ja. Dat is We gaan nu naar de vreemd. dichter. Ja, oh, Hans van Waalen. Ja. Na de uitzending mag u uh, nee, zo lang nee. mogelijk nee. nog doorpraten. Het is tijd namelijk voor onze dichter bij de dag. En dat is vandaag André Degen. En hij debuteert vandaag. We zijn heel benieuwd. Laat horen hoe jij het afgelopen uur hebt samengevat. Hallo, goedemiddag. Ingezonden brief aan God. Als eerbetoon aan Willem Duis... die vandaag zijn hemelvaart begon... dichter dichter bij de dag... voor de vuist weg... De rechtsbuiten van God, die zijn welbehagen in zijn zoon heeft, schreef een brief aan zijn niet-politiek leider. Kreeg hem ongeopend terug, met op de envelop geschreven, dank voor uw brief, die ik niet hoefde te lezen om de inhoud te kennen. Hierbij krijgt u hem retour. Op de achterkant vindt u mijn antwoord. De politicus draaide de envelop om en las op de plaats van de afzender de tien geboden. Ja, dit gedicht is straks na te lezen op onze website ditistedag.nu. Wij gaan naar het nieuwsoverzicht bijna van drie uur. Um, in ieder geval uh, kan ik u melden dat wij na dat nieuwsoverzicht het gaan hebben over revalideren en hoe dat in zijn werk moet gaan. Maar nu dus eerst een nieuwsoverzicht van drie uur.